En zij heeft een hele fraaie en meditatieve cd gemaakt. Dan hebben we ook nog een van haarzelfde promotielabel. Monica Logani, Ja, Italiaanse dame met de cd Secret Garden. En de strek drie op de playlist. Pizzol Radio doet het trouwens ontzettend goed op Facebook. De Pizzol Radio Facebook pagina.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 Down and cry for a better day because all you need is another way, better days, another way, better days, another way.